Kees met het NOS Journaal. Margot Boer heeft in Sochi de bronzen medaille gewonnen op de 500 meter. Winnares was de Koreaanse Sangwa Lee. Het zilver ging naar de Russische Olga Vatkulina. Het is voor Boer de eerste olympische medaille. In Vancouver eindigde ze zowel op de 500 als de 1500 meter als vierde.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 Oud-neuroloog Janssen Steur is veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank in Almelo heeft bepaald dat zijn handelen heeft geleid tot de zelfmoord van een van zijn patiënten. De vrouw beroofde zichzelf van het leven nadat Janssen Steur ten onrechte had gezegd dat ze een dodelijke ziekte had. Ook stelde de rechtbank dat de neuroloog andere patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. Het OM had zes jaar cel geëist.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 Het weer bewolkt en tegen de avond regen en veel wind. Het wordt 7 of 8 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 2 graden. Ook morgen is het eerst droog, later weer regen en aan zee is er kans op storm. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad zat er vooral viel op de A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Muiden 5 en voor het knooppunt Hoevenlaken 4. En op de A9 Alkmaar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Heemskerk 13 kilometer. Linkerijshoek is daar voorlopig nog dicht. Er is een ongeluk gebeurd, maar ze zijn nu bezig met een spoedreparatie aan de vangrail. A13 Rotterdam Den Haag tussen het Kleinpolderplein en Delft Noord. 9 kilometer door een kapotte auto. Rechterijshoek is dicht. En de andere kant op zat er 7 kilometer op de A13. A16 vanuit, Breda, vanuit Rotterdam naar Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Utrecht voor het knoppen Rijnsweert 5 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 bij Esprit. Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Z Met nu de muziekboulevard. How I wish for a flame that never died.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 The day to come and wait 6.9 ZFM Formidable Formidable Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable, Nous étions formidable Formidable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 Dan wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. en jij het woord? Vergeet ik je weer even mijn aandacht te geven, terwijl je het liefste bent. Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet.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 ZANG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 The smoke's got the club all lazy spots